Goedemiddag hulpverleders op scherp voor jaarwisseling. Gaslek treft hotelgasten in Istanbul. En crisis in Spanje heeft ook zijn positieve kant. Het is bewolkt, wel droog, stevige zuidwestenwind. Aan zee is hij hard tot stormachtig en landinwaarts is hij vrij krachtig en het wordt een graad of 10. Vanavond gaat het van het westen uit regenen. En met de jaarwisseling is het dan regenachtig en er staat veel wind. Morgen eerst nog wat regen. In de middag droger en af en toe zon. En het wordt ongeveer 7 graden. Het wordt dus nat, met oud en nieuw. Alleen in Zuid-Limburg en in het uiterste noorden van het land is het waarschijnlijk droog. En bij de politie vinden ze die regen helemaal niet erg, zegt de voorzitter van politievakbond ANPV. Hoe slechter het weer is, hoe uh, sneller men het zat is om uh, op straat rotzooi ja, uit te halen en, uh, en dan naar binnen gaat om, uh, om te schuilen. En dat is niet alleen mijn ervaring, dat is een ervaring die ook uh, bij veel collega's leeft. Ik heb de laatste dagen gesprekken gevoerd met een hoop collega's.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 Ja, dan kunnen er natuurlijk toch makkelijke ongelukken gebeuren. Ik vind weer is altijd een stuk veiliger voor vuurwerk. Die pijlen kunnen dus alle kanten uit uh, waaien. En voor je het weet uh, heb je een ongeluk. De stichting Hulp voor Hulpverleners heeft uh, deze maand een oproep gedaan... om foto's en filmpjes te maken van agressie tegen politie en hulpverleners... tijdens de jaarwisseling. Want dat moment is toch wel berucht. Rick Franks is voorzitter van Hulp voor Hulpverleners. Goedemiddag. Wat denkt u ervan? Uh, we hoorden van, nou, slecht weer is uh, goed, dat geeft meer uh, rust op straat, minder overlast. Bent u dat ermee eens? Uh, ik ben het daarmee eens, maar als we kijken naar het weerbericht, ik heb het net nog teruggekeken van vorig jaar, was precies hetzelfde. En uh, we moeten gaan kijken hoe het gaat lopen. Ja, maar regen dat kan helpen, regen en veel wind. Dat kan de overlast een beetje temperen. Uh, dat klopt, maar aan de andere kant, uh, mensen blijven langer binnen als het regent, dus drinken ook meer. Uh, dus het alcoholgebruik zal ook uh, stijgen. Alleen, uh, ja inderdaad, uh, regen is altijd beter voor de agressie dan uh, mooi weer. Ja, of toch, minder, ja. Minder, uh, ja, dan heb je minder kans op overlast en zo. Maar toch, uh, u heeft die oproep gedaan om foto's en filmpjes van agressie uh, te maken. Die oproep staat nog steeds, hè? Die oproep uh, staat nog steeds en uh, ik hoop niet dat het nodig is. Laat dat vooropstellen. En eigen veiligheid is belangrijk. Maar mochten mensen uh, toch getuigen zijn van geweld en agressie tegen onze hulpverleners. dan raad ik ze ook aan om dit uh, in beeld te brengen. en dit uh, bij ons in te leven of bij de politie. Ja, Heeft u eens geluiden gehoord of, uh, of, of hulpverleners zich zorgen maken? Uh, nou, onze hulpverleners zijn professioneel genoeg in Nederland. Uh, waar ik me wel zorgen om maak zijn uh, de mensen die drank en drugs gebruiken tijdens uh, oud en nieuw. Uh, dat die eens goed gaan nadenken uh, wat oud en nieuw eigenlijk is. En dat het geen feest is om agressie en geweld te gebruiken tegen, tegen deze mensen. Blijft u die mensen wel helpen als je vol met drank en druk zit en je overkomt wat? Uh, nou ja, dat zeg ik. Onze hulpverleners in Nederland zijn professioneel opgeleid. En iedereen die uh, gewond raakt of hulp nodig heeft staat ook in de grondwet, uh, moet geholpen worden. Dus dat zullen deze hulpverleners ook doen. Uh, alleen ja, dan zullen wel zware straffen uh, geëist worden... tegen de mensen die hun handen niet thuis kunnen houden. Ja, en met drank en drugs uh, op... dan trek je ook meestal van een buitje regen niet veel aan? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee, nee, nee. Oké, okay, nou, waar kunnen die filmpjes ook alweer naartoe? Uh, de filmpjes kunnen geüpload worden op politie.nl... Of uh, via de website hulpvoorhulpverleners.nl. En wij zorgen dat het dan bij meldmis dat anoniem terechtkomt. Of bij de politie. De nationale politie hè, vanavond na 12 uur. Ja, dat is ook zo. Dat wordt een hele nieuwe situatie. Nou, gaan we ook wel weer wat over horen. Meneer Franks, dank u wel voor de uitleg en een fijne jaarwisseling. Hetzelfde, dank u. Dag. In Turkije, in Istanbul, zijn 21 hotelgasten met vergiftigingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht. En ook twee hotelmedewerkers zijn opgenomen. In dat hotel was een gaslek ontstaan. Toestand van vier mensen is kritiek. En het hotel staat in het historische centrum van Istanbul. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders onder de gewonden. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Dan de GPD, het persbureau van de regionale kranten. Dat persbureau heeft zijn laatste bericht verspreid. Na 76 jaar stoppen de geassocieerde persdiensten met hun werk. Het persbureau kreeg dit jaar te horen dat de uitgeverij Wegener... als grootste klant zou vertrekken. En voor de paar kranten die wel met de GPD verder wilden... zou het dan te duur worden om het persbureau draaiende te houden. De crisis in Spanje. Op het eerste gezicht is daar niet zoveel van te zien... Volle terrassen, volle kroegen in de grote steden in Spanje... en ook op straat is de crisis voor een buitenstander nog niet echt voelbaar. Twee Nederlandse dames in Madrid houden daarom vanaf morgen de crisistour. En correspondent Jessica van Spengen mocht alvast mee.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 bijdrage uit Spanje van Jessica van Spengen. Uh, uit Nederland komt het nieuws uit Kerkrade... dat in een dierentuin daar een gorilla-baby is geboren. Het is nog onduidelijk of het een jongen is of een meisje. De verzorgers in Kerkrade hebben dat nog niet kunnen zien. En de naam van de kleine gorilla wordt bekendgemaakt... als het geslacht bekend is. Een jongetje krijgt dan de naam Najo... en een gorilla-meisje gaat Ajo heten. De moeder gorilla in Kerkrade is 40 jaar... en dit is haar zevende kindje. En ze maken het goed, volgens mij. Nou, het is tien over één. Uh, nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Hulpverleners zetten zich schrap voor de jaarwisseling... en hopen stiekem op regen. Persbureau GPD heeft na 76 jaar zijn laatste bericht verzonden. Een afscheidsbrief was dat. En in Istanbul zijn 21 mensen naar het ziekenhuis gebracht... na een gaslek in een hotel. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met Lunch.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 Jurgen van Goedemiddag allemaal in de serie maandagse gesprek met oud-minister... zometeen een werklunch met Bert Koenders, de minister voor ontwikkelingssamenwerking... in het kabinet Balken en de Vier. Voor de rubriek In de praktijk zijn we deze week in de wereld van de yoga... en na half twee is er stand.nl. En de stelling voor vandaag is kort en krachtig. 2012 was een goed jaar. Maar u mag dus zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. 2012 is een goed jaar. Uh, u kunt dat uh, oordeel sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800-1101. Stem op onze website. dus is een mogelijkheid www.stand.nl. En als u het eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Op de maandag in deze periode hebben we werklunches met oud-ministers. Sommigen zie je nog wel eens een keer terugkeren in de rol van mastodont... als ze commentaar geven op actuele politieke situaties... en andere verdwijnen in de betrekkelijke anonimiteit. Vandaag de gast Bert Koenders. Hij was minister voor ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Balken en de Vier. Tegenwoordig speciaal-VN-gezant in Ivoorkust. Dag meneer Koenders, Goedemiddag. Goedemiddag. U bent in verband met de feestdagen heel eventjes terug in Nederland. Ja. Um, even over uw functie, speciaal-VN-gezant. Wat houdt dat eigenlijk in? Nou, ik, ben, ik geef leiding aan een wel heel grote vredesoperatie in uh, Ivoorkust... van uh, 9.000 militairen en ongeveer 1.000 politiemensen... en 500 mensen die bezig zijn met de opbouw van de rechtsstraat... met ontwikkelingssamenwerking, met economische groei, creëren van werk. Dus het is een grote operatie waar veel militairen van heel veel landen aan participeren. We proberen daar dus te, na een hele grote crisis daar, met meer dan 3.000 doden... Uh, de vrede te herstellen en te helpen om die voorkust uh, verder te brengen. Ja, en hoe, hoe lukt dat? Hoe is het met de veiligheid op dit moment? Nou, het gaat beter. Het is, uh, de, de, crisis was, de grote crisis was in 2011. En je ziet een grote verbetering als het gaat om hoeveelheid veiligheidsincidenten. Mensen pakken hun draad weer op. Er is uh, 5, 6 procent economische groei. Dus over het algemeen gaat het beter. Maar ja, het, deze, dit jaar zal echt belangrijk zijn om te kijken of die verbetering ook bestendigd wordt. Er zijn helaas ook nog te veel doden in dit jaar. Dat ik leiding mocht geven aan die vredesoperaties zijn er ook blauwhelmen omgekomen. Zeven, dat is natuurlijk heel tragisch. Uh, het gaat beter, maar uh, de, ja, het is een heel ingewikkeld land mm. en een heel arm land. Dus er moet veel gebeuren nog uh, op vele gebieden, waaronder het hervormen van het leger. Betere politie, justitie, uh, nou ja, economische groei. Maar wat ik heb begrepen is dat u zelf bijvoorbeeld ook zwaar beveiligd wordt hè? nog altijd. Ja, het is een, de, dat, dat is wel een, zou je kunnen zeggen, een beetje een nadeel van die functie. Uh, ik word dag en nacht uh, bewaakt, 24 uur. Dat moet ook wel. VN is uh, ook een doelwit geweest in verschillende vredesoperaties in de wereld. Bekend zijn uh, de, de gevallen geweest in Irak, maar ook in, in andere landen. Dus dat is wel een nadeel. Je bent, ik word, word, woon ook thuis. Uh, waar ik thuis word, zitten ook peacekeepers, dus blauwhelmen in de tuin. En je hebt altijd mensen om je heen, ook auto's voor en achter je. En ja, dat is best een nadeel. Maar je hebt er een paar gezien. nieuwe vrienden bij, begrijp ik. Ik heb een nieuwe vrienden vrienden bij. Nou, het is waar dat je daar vaak zeer bevriend mee raakt. Dat zijn de ja. mensen die je eigenlijk het meeste ziet. Ja. Want we, we kennen u als iemand die, uh, nou ja, eigenlijk graag onder de mensen is, graag het gesprek aangaat ja. en zo. Dat is daar dus niet mogelijk. Nou, het is wel mogelijk, maar je moet, je moet je altijd dus goed realiseren dat je, omdat je zo beschermd wordt, niet alles ziet en hoort wat je zou moeten horen. Dus dan moet je ook met mensen om je heen voor zorgen dat je wel de goede signalen krijgt. Want we werken daar in het hele land en in het hele land zitten 60 verschillende etnische groeperingen, dus politiek ingewikkeld, die wel graag in de dorpen zijn, en dat heb ik ook vroeger als minister voor Ontwikkelingssamenwerking veel gedaan. Trouwens ook in Nederland als politicus. Dus dat vind ik niet een leuk, leuk gedeelte van het werk. Maar dat hoort er gewoon bij. Dat is in deze tijd van uh, ook onveiligheid in dat soort landen... is dat gewoon onvermijdelijk. We ja. kunnen dus uitleggen hoe een, een normale werkdag er dan uitziet? U staat s morgens op, dan groet u die man die naast u ligt dan. <lacht> nou, zo erg is niet. Hij ligt nog net niet naast me. <lacht> maar ik kom wel snel tegen. Uh, en dan gaan we uh, s ochtends uh, vrij vroeg... Uh, dit is natuurlijk ook een topo rooster, dus je gaat vroeg weg naar het hoofdkantoor, dat is midden in de stad van Abidjan... en daar heb ik altijd in de ochtend overleg, eerst met de force commander... dus dat is degene die onder mij werkt en die de hoofd van de militairen is met de politie... Uh, gewoon wat is er aan de hand? In het land moeten we ergens optreden? Zijn er risico's voor uh, burgers in het land? Hè? We hebben gro ook, ook uh, grote problemen dit jaar gehad... met een kamp van uh, vluchtelingen, wat aangevallen is. Dus je moet heel alert zijn. In die zin is de dag dus ook niet heel erg voorspelbaar. Ik ga veel het land in. Ik moet heel veel met de president en de ministers van het land praten... over allerlei dingen, hoe je dingen kunt verbeteren. Uh, dan is het natuurlijk zo, we hebben New York. Ik werk voor de secretaris-generaal, Ban Ki-moon... en de Veiligheidsraad, dus je moet ook regelmatig naar New York om verslag uit te brengen. Mm -hmm. Wordt het goed gedaan of niet? Hoe lang moeten we daar blijven? Maken we succes? Moeten we iets veranderen? Uh, dus die dagen zijn heel divers, maar het is wel een, ja, het is wel een zware baan. Het is wel, je bent van ochtends vroeg tot ja. s avonds later... en soms ook s'nachts, als er iets gebeurt, ben je wel bezig. En dat leidinggeven aan militairen, hoe gaat dat dan? Want uh, u, ja, we kennen u als minister van de Ontwikkelingssamenwerking, PvdA. Ja, ja, niet zoveel op met de militairen over het algemeen. Nou, dat valt best wel mee. Dat is al heel lang een verhaal over de Partij van Uit... volgens mij niet klopt. Maar ik, ik ben altijd zeer geïnteresseerd geweest in vredesmissies. Waar kun je nou succes boeken en waar heeft het eigenlijk helemaal geen succes? En wat zijn de kansen op succes? En als minister voor Ontwikkelingszaken had ik wel al een militair adviseur. En ik ben toen ook heel veel betrokken geweest bij acties in... Uh, destijds in uh, Tjaat en in uh, de Darfur en in, al, in andere landen van de wereld. Maar u heeft volstrekt gelijk, het is een totaal nieuw iets. Het is ook niet mijn comfortzone, dus dat heb ik ook moeten leren. Gelukkig is het natuurlijk altijd zo dat de dagelijkse operationele leiding... terecht ook, want dat, dat, dat moeten ze aan mij niet overlaten, in de handen is van een generaal, in dit geval iemand uit Pakistan. We hebben ook militairen, dat is wel interessant om te zeggen... uit allerlei landen, mm -hmm. uh, iets van nationaliteiten. Dus de grote uitdaging voor mij is om in een ingewikkelde operatie, die politiek is, die gaat over ontwikkelingssamenwerking, over militaire dingen, om te zorgen dat er toch één verhaal uitkomt. Omdat al die nationaliteiten ook weer andere ideeën hebben over hiërarchie, over orders, over organisatie. En ja, je zit dus een beetje in de chaos van de wereld die in zo'n vredesoperatie zit. En dat is het mooie van het werk, maar ook het ingewikkelde. Dat het ook een beetje met elkaar samenwerkt. Ja, en zo. ja, ja, ja. ja je kunt je, je voorstellen, we hebben militairen uit Bangladesh... uit Pakistan, uit uh, Niger, dat is een land daar in de buurt. Uh, Chinezen zitten erbij. Ja, Die hebben natuurlijk allemaal uh, verschillende ideeën over hoe iets moet. En ze hebben ook verschillende ideeën over hiërarchie. Want het zijn niet alleen militairen, er zitten ook politie... en ook vrij veel civiele mensen die zich bezighouden... met ontwikkelingssamenwerking, opbouw van de rechtsstaat... omdat heel veel toen vernietigd is tijdens die crisis. Ja. Uh, het gaat allemaal onder de vlag van de VN, u zei het al banky heeft u ook, ook gevraagd om dit te gaan doen. Hè? Ja. Um, hoe, hoe wordt er nou in dat land zelf dan naar gekeken? U zegt nog steeds, ja, de blauwhelmen zijn ook doelwit. Er zijn er zelfs zeven omgekomen ja, afgelopen dat was het afgelopen jaar. Heel, ja. Dus je, want je zou toch ook denken dat mensen, de gewone mensen daar uh, ook, ook blij zijn... dat er nu eindelijk eens een beetje orde in de chaos ja. wordt geschapen? Nou, het, het, het afgelopen jaar was voor mij de grote uitdaging... om te zorgen dat er vertrouwen is in de Verenigde Naties... van alle burgers van het land, zonder uitzondering. En dat is redelijk gelukt, misschien nog niet helemaal. En de reden daarvan is dat uh, die, die crisis die daar uitgeboren moet misschien niet te ingewikkeld maken, maar het kwam erop neer... dat eigenlijk uh, de verkiezingen zijn geweest van president... en de ene president accepteerde mm -hmm. niet dat de ander gewonnen had... En de Verenigde Naties heeft dat eigenlijk toen ja, bepaald wie, wie, hoe het eigenlijk zat. En die heeft ook gekozen via een veiligheidsraadsresolutie... voor de huidige president, naar aanleiding van het tellen van de stemmen. Een bakbo is uitgeleverd aan het internationale strafhof. Ja, en dus, dus is het zo dat in het begin het vertrouwen ook... Uh, ten opzichte van de mensen die voor hem gekozen was... herwonnen moest worden. En dat heeft dus voor mij ook heel veel tijd en investering gekocht. En dat doe ik ook dagelijks nog heel veel aan. Omdat ja, naast dat leidinggeven van die militaire operatie... gaat het natuurlijk vooral ook om... dat ik zorg dat de partijen weer bij elkaar komen. Dat ja. er verzoening komt. En dat kun je niet van buitenaf opleggen. Die illusie moet je ook niet hebben. Dat is denk ik de fout bij veel vredesoperaties. Maar je moet wel zorgen dat je als derde partij zorgt... dat dat, ja, dat, dat mogelijk is dat ze met elkaar praten en tot verzoening komen. En dat is waar we nu mee bezig ja. zijn. Want... In, in Afrika wordt dat internationaal strafhof, waar die bakboders nu eens aan, aan zijn uitgeleverd... wordt wel eens gezien als een strafhof voor Afrikanen, ja. Ja. ja, er wordt heel verschillend over gedacht. In die voorkust dus zelf vindt de regering... Dus dat uh, we moeten samenwerken met het ICC, met het Internationale Strafhof. Je ziet ook dat veel Afrikaanse landen zelf lid zijn geworden van het strafhof... en ook wilden dat het strafhof daar ging opereren. Maar het is wel zo, en dat begrijp ik ook wel een klein beetje... de meeste gevallen uh, die nu uh, onderzocht worden zijn in Afrika... dan kan je zeggen, ja, daar zijn misschien ook veel problemen... maar ja, er zijn natuurlijk ook Afrikanen die zeggen... er is ook iets gebeurd in Colombia, ja. in het Midden-Oosten. Uh, dus die kritiek... Het is ook wel, denk ik, belangrijk dat zo'n strafhof wordt gezien als iets mondiaals. Niet alleen voor Afrika. Maar dat zit dan vooral ook nog in Nederland. En hebt u daar dan nog last van, omdat u ook Nederlander bent? Nee, totaal niet. Nee, nou, ze, ze weet ook heel, je bent daar best wel een publieke figuur. Dus je komt veel in het nieuws en in de krant. En zo, ze weten wel dat ik uit Nederland kom. Maar. U, u valt die, die ook wel op, lijkt me. Wil u bent een grote man. Ja, ja. ja daar heeft ze voor en nadelen. Je bent <lacht> natuurlijk toch, ja. ja. Uh, aan de ene kant wilde men graag daar een, een, een Europeaan hebben. Misschien ook omdat de Afrikanen onderling in die regio ook niet altijd eens waren. Je weet ook altijd heel goed dat je wel iemand komt, bent uit Europa. Dus daar moet je ook mee rekening houden. Je wordt ook wel eens blanke gezien, die ook een geschiedenis heeft. Dus dat moet je goed, goed, dat moet je goed uitkienen, hoe je daarmee ja. omgaat. Dus de diplomatie die u ook tijdens uw ministerschap uh, moest gebruiken, die kunt u ook hier inzetten. Ja, die moet je absoluut inzetten. Het is echt een combinatie van, ja, het is, het is politiek werk, maar ook diplomatiek en ook management en het is buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Dus ik vind het een hele interessante, maar heel ingewikkelde combinatie ja. om het goed te doen. Nou, even terug naar eerder dit jaar. U zit daar dan in Ivoorkust, bent heel uh, druk bezig daar met belangrijk werk, dat hebt u net uitgelegd. Valt dat kabinet, zeg? Ja. Gaan die VVD en die PvdA bij elkaar zitten? Ja, en die komen er gewoon uit in een paar weken. Ja, nou, het is geweldig om te zien. Nou, ik, ik kan u zeggen dat wat, wat ik eigenlijk zelf niet verwachtte toen ik daar zat. Je hebt daar zelfs in Afrika nu BVN. Je kunt natuurlijk alles via het internet kijken. <laughs> ja. Maar dat is het beste van Vlaanderen en Nederland. Ja. Dus ik volgde via alle huiskameruitzendingen van Nederland... zoals Paul en Witteman natuurlijk dagelijks wat er gebeurde. En ik was ontzettend blij eigenlijk. Natuurlijk als partij van nou, arment Ja, dat is ook logisch. Het is nog maar 2,5 jaar geleden toen, mm. of goed 2 jaar... dat ik zelf uit het kabinet ben gegaan. Dus ik was wel blij. Maar u had ook gelijk uw telefoon aangezet, neem ik aan, toch? Die is altijd aan. Daar ja. hoef je niet over in te zitten. Nee, maar zeker als je in een vredesoperatie werk. Maar, maar had u verwacht nee, ik... nee, niet verwacht? Een telefoontje van Somsom? voor helemaal niet. Nee, helemaal niet. Want het was volstrekt duidelijk voor mij... dat ik ook een afspraak had met de secretaris-generaal van de VN. En daar moet je dus dan ook gewoon aan houden. Dus ik, daar ben ik echt niet mee bezig geweest. Maar ik, ik, ik heb het allemaal wel gevolgd. En het is best wel spannend om te zien. En natuurlijk is het een dubbel gevoel. Ik heb met ontzettend veel plezier ben ik minister geweest. En misschien kom ik ooit weer terug. En misschien ook nooit. Maar ja, ik wist mm -hmm. wel, ik ben nu bezig met iets uh, in de model te doen in die voorkusten, daar ben ik voor gevraagd, dat moet ik ook afmaken. U gaat vast niet zeggen hier dat die Timmermans er niks van kan, maar dat was natuurlijk wel een prachtige positie geweest. Hans van Balen, oud-collega-parlementariër tegenwoordig zit hier in Europa, die zei over u, uh, natuurlijk wil hij op buitenlandse zaken zitten, hij is een man van de wereld. Ja, nee, nou ik, maar ik wens uh, collega Timmermans, zoals we dat vroeger zeiden, heel veel uh, succes. Volgens mij hebben we daar een goede minister. Die gaat het ook heel goed doen. Ik ben ook blij dat, dat de Partij van Arbeid nu eens op buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking zit. En dat staat echt los van mij. Ik doe daar dingen die ik zelf heel belangrijk vind en in de toekomst zien we wel weer. Is het niet eenzaam om daar, uh, ja, daar in die voorkeur te zitten? Nou, het is persoonlijk wel zwaar, dat is waar. Dat moet je niet overdrijven, maar die, die beveiliging... en het feit dat je wel heel veel verantwoordelijkheid hebt... ik heb toen dat best lastig gevonden toen onze blauwhelmen opkwamen. Ik heb zelf ook, in de, toen ik lang Kamerlid ben geweest... Ben ik, uh, heb ik het onderzoek mede mogen doen naar Srebrenica en zo. Je voelt dat best wel als een zware verantwoordelijkheid. Het is, ja, dat klinkt een beetje zo eenzaam, maar niet alleen. Maar het is wel een zware job, dat, dat vind ik wel, dat moet ik eerlijk erkennen. Maar ik ben heel blij dat ik het mag doen. Ik was in het verleden altijd voor het belang van vredesoperatie in Afrika. Er was heel veel scepticisme over in Nederland ook. En daar heb ik gezegd, nou ja, als ik dat dan altijd vind... moet ik het zelf ook maar eens gaan doen. Ja. En dat, daar ben ik blij mee dat ik dat kan doen. En, en u gaat die klus ook afmaken, overduidelijk? Want anders was u misschien wel uh, in de zomer richting Nederland gekomen. Dat is niet gebeurd. Maar op termijn? Op termijn wat? Terug, terug in de politiek? Nou, weet u, ik heb geen idee. U had het net over mastodonten, hè? Dat weet ik nog goed toen ik zelf minister was en negen jaar Kamerlid. En eh, Allemaal van mensen die op de achtergrond gaan zeggen... hoe het wel of ze wel of niet terugkomen. Ik heb geen idee. Ik blijf interesse houden voor... Kijk, het interessante wat ik altijd in mijn werk gevonden heb... is het de grote uitdaging van wat er in Nederland gebeurt... onze veiligheid, onze economische toekomst... om dat te verbinden met iets internationaals. Nationaal en internationaal... voor mij altijd twee kanten van één medaille geweest. En Misschien kom ik ook alweer een beetje terug... en ik zal wel zien wat, dat, wat dan weer de posities of de mogelijkheden of onmogelijkheden zijn. Ja. Hoe lang blijft u nog in Nederland? Uh, een paar dagen. Ik ga het weekend weer terug kijk, naar Ivoorkust. Kijk aan. dan weer terug naar Ivoorkust. Ja. En u zegt uh, komend jaar 2013 wordt een belangrijk jaar voor dat land. Ja, absoluut. We staan, ja, zoals dat wel vaak is in landen natuurlijk... maar je staat toch een beetje op een tweesprong. Het is een hele zware crisis geweest... en ook een langere ja, neergang van 10, 12 jaar. Er is nu hoop. Vele Ivorianen willen dat de pagina wordt omgeslagen. Dit kan ook een succesvolle vredesoperatie zijn. In Afrika ging het in het algemeen wat beter in de, algemene jaren, in, de, in de afgelopen jaren. De Ivorianen willen daarbij aansluiten. Maar het is niet een automatisme. Ik ben geen afro-optimist of een pessimist, maar een realist. Dus er moeten nu wel de belangrijke besluiten genomen worden. En ja, We hopen dat we daar als vredesoperatie de tijd kunnen geven aan de Ivorianen... om dat voor elkaar te krijgen. Ik wens u daar veel succes mee met uw werk daar. En uh, alvast een prettige jaarwisseling. Dank u wel. U ook. Dag. De in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is deze week verslaggever Anne van der Veen. Die gaat ontspannen het oude jaar uit en ook het nieuwe jaar in. Want zij duikt in de wereld van de yoga. Anne, uh, we gaan je de hele week horen daarover. Wat doe je nu? Nou, ik loop nu net een les uit. En Jurgen, ik ben werkelijk wel helemaal bezweet. <laughs> dus of het echt ontspannen is, ben ik nog niet helemaal achter. Ik doe een vorm van... Uh... Rob yoga en ik heb net een stukje van de les mee uh, gemaakt en het is daar 40 graden. En hier is ook Anna, waarom is het eigenlijk 40 graden? Waarom doen we dit niet lekker op een uh, Hollands temperatuurtje? De warmte is bedoeld om, uh, ja, om het lichaam op te warmen, waardoor de rekhoudingen ook veiliger zijn om te doen. En dat je ook sneller dieper effect krijgt van de rekking, van de, de strekking. Dus het is echt erg goed voor en ik voel echt mijn benen trillen. En waarom sta ik nu niet in die les? Want ik zou jullie graag een stukje laten horen, maar ik mag daar niet praten, Jurgen. Nee, dat snap ik. Dat moet natuurlijk allemaal een beetje in stilte. Eh, vraag is natuurlijk wel, waarom stort je je op de yoga deze week? ik me erop. Nou, ik kan je vertellen. Hoga. Hoga. Yoga is hot, wou ik zeggen. Zeker hot yoga. Maar het wordt overal in Nederland gedaan. En als je een sportschool binnenkomt. Nou, dan zie je ook overal yoga. En het is deze maand ook nog de maand van de spiritualiteit. Dus kortom, genoeg reden om eens te kijken. waarom dat yoga zo populair is. En ook nog. Um... Ja, ik zei al, spiritualiteit. Heel veel mensen denken, ja, yoga is zweverig, yoga komt uit India. Nou, dat is natuurlijk ook zo, maar heeft het daar nog wel wat mee te maken? Of uh, zoals ik, die nu net heel veel gezweet heb, doen we het eigenlijk allemaal om uh, af te vallen. Ja. En dus uh, gezond het nieuwe jaar in te gaan. Ah, oké, okay. dus dat is misschien wel de belangrijkste reden. Of, of heb je nog een hele centrale vraag die je beantwoord wil hebben? Nou, uh, ik, ik hoopte dat ik het al een beetje had samengevat. Nee, ik wil eigenlijk kijken, heeft dit soort vormen van yoga... zoals die hot yoga die ik hier nu aan het doen ben... eigenlijk nog wel wat te maken met uh, ja, een beetje de zweverige tak... Hè? Uh, je geest een beetje verlichten. Dus uh, daar probeer ik deze week achter te komen. Ik doe nu hot yoga en ik ga nog twee andere vormen doen... maar hoe die precies heet, ik zit er nog niet helemaal in. Ik ben nu vooral uh, het heel warm aan het hebben. 40 graden is het dus hier. Oké, okay, nou we gaan het uh, allemaal horen deze week in de praktijk... zo rond die tijdstip, steeds tegen half twee... Morgen niet, maar uh, vanaf uh, wat is het dan? Woensdag wel weer donderdag en vrijdag. Ja, zeker. Uh, dankjewel en een goede jaarwisseling Anne. Dankjewel, jij ook. Doeg. Uh, in de praktijk dus uh, in de wereld van de yoga. Zometeen is er stand.nl. De stelling is heel simpel. 2012 was een goed jaar. We gaan over doorpraten met Volkskrant-columnist Bert Wagendorp. Maar we zijn ook benieuwd of u het eens bent of oneens met die stelling. Nu het laatste nieuws: hier is Gert Kluk. Radio 1, het NOS Journaal. De elite troepen van president Assad proberen een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damascus te heroveren op de rebellen. De wijk Daraya wordt met raketten en tanks bestookt. Het regeringsoffensief is al weken aan de gang en is vandaag verhevigd. Volgens de oppositie zijn tienduizenden mensen de wijk ontvlucht, 5.000 inwoners en enkele honderden rebellen zouden zijn achtergebleven. Deelnemers die een teamverband in de loterij meespelen... moeten ervoor zorgen dat dit op een of andere manier is vastgelegd. Als ze het niet doen, moeten ze extra belasting betalen. Zo betaalt de staatsloterij een prijs alleen aan meerdere deelnemers uit... als kan worden aangetoond dat die personen samen een lot hadden. De GPD, het persbureau van de regionale kranten... heeft zijn laatste bericht verspreid. En daarmee komt na 76 jaar een einde aan de geassocieerde persdiensten. Het persbureau was niet meer rendabel... na het verlies van zijn grootste klant, uitgeverij Wegener. En inwoners van Samoa in de Stille Oceaan hebben als eerste om 11 uur Nederlandse tijd het nieuwe jaar begroet bij een temperatuur van 25 graden. Vroeger sloot Samoa de rij landen waar het nieuwjaar begon door de klok 24 uur vooruit te zetten. Op 29 december 2011 heeft Samoa nu de primeur van het nieuwe jaar. Het zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Aan het eind van het jaar is er altijd een moment van terugkijken. Wat heeft 2012 u gebracht? Was het een jaar waar u nog lang met plezier op terugkijkt? Of wilt u dit jaar het liefst zo snel mogelijk vergeten? En wat voor jaar was het eigenlijk voor Nederland? Het werd een verkiezingsjaar. Politieke hoofdrolspelers kwamen en gingen. Of bleven. De crisis en de bezuinigingen zorgden voor een grauwe sluier... en af en toe opgetild door een mooie sportprestatie van onze Olympiërs. En hoe is het gesteld met de omgang uh, met elkaar? Hartverwarmende benefietacties zoals Alpdu 6 en Series Request... maar ook de Facebook-rellen en de dood van een grensrechter. Het hoorde allemaal bij 2012. En vandaag in Stand.nl trekken we de conclusie over dit jaar. En dat doe ik met Bert Wagendorp, columnist voor de Volksstand. Bert, hartelijk welkom. Je bent Goedemiddag. Hier. net binnenkomen zeilen. Ja, dat was rustig op de weg. <laughs> Nog even de boel of orde brengen, nou, dat komt mooi uit. Maar we beginnen altijd met drie keuzes. Daar mag je alleen maar ja of nee op zeggen. dan nou gaan we zo meteen aan de hand van die stelling natuurlijk uitgebreid doorpraten. Uh, de keuzes luiden als volgt. Over tien jaar ben ik 2012 al lang vergeten. Nee, nee, nee, nee. 2013 wordt een beter jaar dan 2012. Daar ja. ga ik altijd van uit. Dus een ja. En ik denk dat Rutte blij is dat het jaar voorbij is. Dat denk ik ook. Dus ja. Uh, dan voor u als luisteraar ook. En u mag reageren natuurlijk via de bekende kanalen. 2012 was een goed jaar. Dat is de stelling. Uh, u weet, wij uh, bedenken altijd prikkelen de stelling. Want ik kan me best voorstellen dat mensen het er helemaal niet mee eens zijn. Uh, maar misschien ook, uh, ook wel. Uh, laat het gewoon weten. Bent u het eens of eens, sms dat naar 7070... 70,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 En ja. ja, waarom dan? Ook? Nou ja, kijk, je kunt, dat, je kunt dat soort dingen van jaar tot jaar bekijken. Je kunt ook een beetje afstand nemen... en kijken in wat voor land wij wonen en in wat voor tijd wij leven. En als je dat doet, dan uh, denk ik dat je uh, kunt zeggen... dat wij eigenlijk in de, in de historie van de, van de mensheid... Als je, dan, kijk, dan kijk je het echt groot... dat je op een plek woont en in een tijd leeft. Ja, dat eigenlijk... Uh, dat, dat is uniek. Ik denk dat, dat er maar zelden samenlevingen zijn geweest... die zo geslaagd waren... met alle, alle kanttekeningen die je erbij kunt maken... En, en niet alles is, is hosanna, Maar in het algemeen leven wij in een, in een, in een zeer uh, ja, goede tijd. Ja. Ik, ik las jouw column zaterdag, dacht ik, die ging ook, ook hier over. Ja, die, dat, die, dat, dat, dat ging over optimisme. Ik, ik, uh, ik vind dat we in Nederland vaak uh, nogal, nogal negatief naar onszelf kijken. Mm -hmm. Nogal pessimistisch. Ik denk dat dat vooral voorkomt, voortkomt uit het feit dat we vooral bang zijn om dingen te verliezen. Hè? Wij, wij, wij zijn erg gewend aan hoe goed alles gaat. En dat, dat nemen we voor, voor, voor kennis aan en dat voor normaal ook aan. Als het dan iets minder dreigt te gaan, en, of als het iets minder gaat, dan uh, krijg je toch dat, dat mensen daar in een, in een soort angst schieten: van oh, we gaan het kwijtraken, waar natuurlijk geen sprake van is. Maar goed, het, uh, ik vind dat we, dat we wat beter moeten, ons moeten beseffen ja, in wat voor uh, geweldig land mm. we eigenlijk leven. Ja, maar goed, dat is zo. Alleen als je dan net je baan kwijt bent, of je Tuurlijk. baan dreigt, dreigt kwijt te raken, en, uh... nee, er kunnen je pers persoonlijk allerlei rampen overkomen. Je kunt je baan. Verliezen, dat is dan nog iets wat, uh, wat, wat misschien te herstellen is. Maar er kunnen hier persoonlijk nog veel ergere dingen overkomen. En, en ja goed, dat is uh, des mensen. Hè, dat je mensen verliest. Dat je zelf getroffen wordt door onheil. Dat kan allemaal. Maar uh, we hebben het nu toch even over de, de, de, de stand van het land. En uh, ja, daarin ja. vind ik dat we... Dat positief naar onszelf kunnen kijken. Oké, okay, laten, we, laten we. Want we hebben het een beetje ingedeeld in vier dingen. Dus moeten we. we moeten ook nog vaart maken. ook om dat allemaal te bespreken. <lacht> uh, eerst maar even. dan, dan in het grote. Uh, die, die, die politiek. Hè. Uh, uh, ik las. Ik las een, eerder dit jaar een column. voor jou. En ik moet. Ik, dat, ik ben blij dat je hier nu ook bent. Dan kan ik dat ook tegen jou ja? zeggen? Ik was bijna ontroerd. toen ik dat las. Ik meen ook op een zaterdagmorgen. Maar dat je had. Uh, Lodewijk Asje gekozen. als. als, uh, als hoofdpersoon. Ja. Als verpersoonlijking eigenlijk. van dit kabinet. Ja. En. en ja, daar, daar, daar sprak zoveel positiviteit uit. En. Uh, is dat er nou ook van gekomen, vind jij? Nou, dat kunnen we nog niet zeggen. Kijk, de, de, de, de stap was een beetje vals. Ze zaten natuurlijk op een moment dat er... Uh, het, het was een ongelooflijk uh, uh, politiek jaar. Er, waren, er zijn ontzettend veel dingen ingrijpend veranderd. Als je, dat, als je in januari had gezegd van... In, in november zitten we met een paars kabinet. PvdA, VVD. Dan had iedereen je voor gek verklaard. Als je toen had gezegd van... Uh, Samson is dan de leider van de PvdA... Er was ook nog geen sprake van. Weet je. Hetzelfde voor, voor Haasma Buma. van het Er is zoveel gebeurd. Dat het kabinet van, van PVV, CDA, VVD viel. Was eigenlijk ook niet meteen voorzien. Dus er is ontzettend veel gekanteld. En in die kanteling vond ik het, het, het, het nieuwe paarse kabinet. Van, van Asscher en, en Rutte. Zoals je het officieel moet noemen geloof ik. Vond ik een, een, een aangename verandering. En, en daarin heb ik Asscher altijd wel een, een goede jonge... Uh, een gast gevonden, waarvan ik dacht: ja, dat is toch wel de verpers verpersoonlijking van een misschien, hoop ik dan maar een nieuwe soort politiek. Ja, en dat, en dat was, dat was zeg maar de eerste... Uh, nou, ik denk, de eerste week was er nog redelijk euforie. Of het was eigenlijk al heel vrij snel. Ja, toen de... mensen gingen uitrekenen wat ze ja. meer aan zorgpremie kwijt waren. Dat was, dat was natuurlijk de ene vergissing. Dat dat in elk geval heel slecht werd gecommuniceerd. En ja daarna kreeg je natuurlijk kleine dingetjes, zoals met covid Da's en zo. Dat was een beetje jammer allemaal. Maar goed, ik denk eigenlijk dat, dat dit kabinet ruim de tijd zal krijgen... om dat soort dingen te herstellen. Want uh, er is natuurlijk voor zowel PvdA als VVD geen enkele aanleiding... om op dit moment zeggen van, we gaan klesje uh, uh, Want ze staan er allebei niet al te best voor. Ja. Dus ze moeten elkaar vasthouden nu. En dat gaan ze ook doen ook. Ja. Het is ongelooflijk, de persoon Rutte even. Want vandaar de keuze ook. Jij zei van, uh, ja, hij zou blij zijn dat het jaar voorbij is, Rutte. Terwijl, die geloof ik, de VVD nog, is nog nooit zo groot geweest. Onder zijn leiding Ja, dat, tot dat moment heeft hij dat heel goed gedaan. Hij heeft dat, dat, dat hele in elkaar storten van zijn kabinet wat toch niet een groot succes genoemd kon worden. Dat heeft hij gewoon glorieus overleefd. En uh, hij heeft natuurlijk ook geprofiteerd in die verkiezingen... van het gevecht tussen PvdA en VVD. Daardoor gingen natuurlijk mensen toch op een gegeven moment kiezen... van uh, we willen toch liever dat de, Pvd, dat de VVD groter wordt dan de PvdA. Dus daar heeft hij, maar dat heeft hij allemaal heel goed gedaan. En op dit moment zit er toch een beetje de klat erin. Uh, misschien is die man ook wel gewoon moe, weet je wel. Dat, dat, dat kan ik me zo goed voorstellen, na zo'n jaar... dat je, A, ah, dat gedoe met uh, zes weken in zo'n katshuis. Met die wildes, daar, daar word je sowieso al enorm moe van. En dan komt er daarna nog een verkiezingscampagne komt er voorbij... Uh, een, een nieuw kabinet moeten gevormd worden. Ja, dit, dit soort mensen hebben natuurlijk ook hun grenzen. Hè. Dus ik, ik kan me voorstellen dat hij op dit moment... een beetje in, in, een, uh, in een wat mindere periode zit. Maar goed, ik, uh, die, hij is nog 45 of zo. Hè. En uh, hij zal nu wel even fijn gaan skiën met Jort Kelder. Dus dat knap ik, ik, je ook ik in ook ergens, Hij mag blij zijn dat hij nog niet eens gezien heeft. Anders had hij dat, die ellende er ook nog ja, bij had moeten. hij had heen. ook nog kunnen hij kan <lacht> nog rust, nu eens <lacht> even rustig piano spelen. <lacht> ja. Uh, de, de, de, de campagne nog wel even. Want dat is toch wat, wat veel mensen ook uh, zullen onthouden. Van de, de, de harde woorden die er zijn gebeurd. Uh, Bezigd, ook door, door Rutte en Samson over en weer. Die zaten elkaar behoorlijk in de haren. Uh, ja. en, en dan toch samenwerken, dat, dat komt ja, veel mensen toch, raar je, over. Ja, je, dat, dat kwam raar over. Ook de overkill aan debatten die kwam kwam op mij ook. Ik, ik was er op een gegeven moment helemaal klaar mee. Ik, ik dacht echt op een gegeven moment. Kom op, mensen, gaan nou regeren. Weet je wel. Ik, aan het begin dat, van de campagne was Roemer eigenlijk de. Ja, Roemer die. Maar ook ja, daar zat, daarin zag je ook die, die, die enorme hyperigheid van het geheel. En en, en, en, en, en, en de, en de. de, de, de de snelle manier waarop kiezers van, van, van, van standpunt konden veranderen. Hè. Die, dat, rumor, de, opkomst van, de, de neergang van Roemer was één debat. En de opkomst van, uh, van Samsung was hetzelfde debat. Daar, begon, daar ging het op een gegeven moment voor allebei uh, slecht uh, CQ goed. Hmm. Nou, dat, was, dat, dat, dat was een opmerkelijk ding in deze, in deze, in deze campagne. Maar ja, ik, de, de overkill aan debatten vond ik, een over, vond ik, vond ik een opmerkelijk. Dus daar moeten we ook mee ophouden, denk ik. Laten we het gewoon bepaald beperkt een stuk of drie straks. Ja. En laten we hopen dat het gewoon nog even vier jaar duurt. Ja, ja misschien. Uh, dan, dan naar uh, wat positieve zaken. Uh, de, de sport. Uh, hoewel het begon, de sportsomer begon uh, lastig. <laughs> Met het EK voetbal hadden we ons een hoop van voorgesteld. Uh. Ja, maar ja, daar, daarin zie je toch de, de, de, de gang der dingen. Wij zijn in, wij zijn in 2010... Een beetje geflateerd kwamen we in de finale van het WK. Toen dachten we van nou, we hebben een echte wereldploeg... die we helemaal niet hebben. Maar goed, we waren toch uh, tweede van de wereld. En daarna kwam het EK. Dan heb je al snel... de we zijn, we zijn weer favoriet. We vinden onszelf altijd favoriet, hè? <laughs> Überhaupt, wel, onder wat voor omstandigheden ook. We zijn nu alweer favoriet voor het, uh, voor het WK van 2014. We hebben ons nog ons nog niet eens geplaatst. Ja. Maar uh, met Louis gaan we daar vast en zeker winnen. Het, uh, het, uh, het, uh, het, ik vond het niet zo raar. Die ploeg was, was uh, na het WK waarschijnlijk een beetje op elkaar uitgekeken. Uitgekeken op de coach... Op een gegeven moment houdt houd, houd chemie op... En ja, je kunt niet eeuwig doorgaan met, met, met dezelfde 30-plussers. Dus nou ja, ik, vond het, ik vond het niet ja. echt verrassend. Nee, maar goed, dat was wel een, een tegenvallen. Toen kwam de Tour. Uh, nou ja, dat was een mooie Tour. echt boeiend. Nee, wel, maar wel mooi om te zien hoe die, hoe die Wiggins dat won. Uh, ja. uh, maar wat het was dat... niet echt een gevecht, hè? Nee, dat is zo. Het was een uh, gevecht tussen Wiggins en zijn en, en, en, en uh, uh, ploeggenoot. Dus ja, daar zit je natuurlijk niet echt op te wachten. Je, ja. je, je hoopt dat het, wat, uh, je, het, het gevecht uh, Wiggins-Evans werd het dus niet. Nee, zeker niet. Uh, wat daarna natuurlijk wel kwam, eh, Armstrong met zijn dat was al na de na de ja. het, Armstrong met zijn uh, rapport, USA-rapport. Ja, sportman van het jaar, hè, Armstrong. Geen, geen meter gereden, maar uh, verder weg het meeste in de publiciteit. Ja. Dus uh, dat, ja, dat, dat, dat was natuurlijk een, een, een opmerkelijke kwestie waarvan ik me trouw, die, nog, die nog lang niet is afgelopen. Hè. Het, uh, ik vind dat er er zijn natuurlijk juridisch uitermate discutabele dingen gebeurd. Jij kunt niet veroordeeld worden op het feit dat jouw buurman iets over jou zegt. Dat, dat gebeurt met dit soort mensen wel. Waarmee ja. ik niet wil zeggen dat Amsterdam onschuldig is. Maar de hele gang van zaken vond ik dubieus. Dus daar gaat zeker, dat gaat zeker nog een staartje krijgen. En, en ik hoop dat dit voor het wielrennen uh, een, een, een, een moment is. Toch een soort kantelmoment is om eens goed te gaan nadenken. Waarbij ik ook wel wil opmerken dat het uh, volgens mij uh, wel heel erg geconstateerd was op het wielrennen de afgelopen maanden. Dat, dat zeggen de wielrenners zelf ook altijd. Hè? Ja, terecht. Kijk, uh, ik uh, weet dat, dat er in de atletiek. Heb je de, de, de, de, de Olympische Spelen van 84, 88, 92. Dat, die kon je allemaal duiden aan de hand van dopingmiddelen. Uh -huh. Die door 80% van de atleten werd gebruikt. We gaan nu gewoon weer tot sporten van het jaar gaan we Jus Usain Bolt. Ja, die jongen die loopt harder dan Ben Johnson vol aan de bolen. Hoe kan dat, Jurgen? Ja, ik weet het niet. Ik heb hem wel Geloof gezien. Geloof jij dat? Uh, ik weet het niet of, meer. Ja, het, kan, het kan talent zijn, dat, dat, dat, dat, dat sluit ik niet uit. Ja. Maar laten we daar nou... nou laten we... Kijk, die sport is megalomaan geworden. Is, het gaat om ontzettend veel geld. Daar is die doping een uitvoerser van. Daar is al dat gegok een uitvoerser van. Daar is een organisatie als de FIFA... die ondanks in een, in een, in een boek van een Duitse journalist... echt werd als een soort maffia-organisatie... werd geschreven ja. en niet een goede journalist. Hè? Dus dat zijn allemaal uitvoersers van ja. die, die, die megalomane sport. Ja, ja. Daar moeten we eens dus over nagaan. Wat wa, uh, waren dan de spelen? Was, was dat dan juist mooi? Omdat dat dan nog weer. Uh, Bult was daar ook, maar bijvoorbeeld Epke Zonderland. Ja, dat is puur. schitterend. Puur? Kijk, ja, tuurlijk. ja, dat is puur. En dat is, dat is ook. Epke Zonderland wordt misschien. Nu krijgt, gaat hij wat geld verdienen. Maar, ja, maar die jongen heeft natuurlijk jarenlang op een, op een minimum heeft die, die sport bedreven. En die doet dan zoiets geweldigs. Wat ook nog heel mooi was, vond ik. Het feit dat, zo dat een heel land daar een lift van krijgt. Ja, op het moment. Het was, geloof ik, 47 seconden die oefening. Ja. Maar uh, iedereen had het gezien, kennelijk. En iedereen was opgetogen. En iedereen heeft het er nog steeds over. Weet je? Ja. Ook nog doordat Hans van Zetten, natuurlijk, dat die bereikt ook een hoogtepunt ja. in zijn carrière... met dat, met dat <laughs> commentaar. Ja, ja. Dat... Maar die, die spelen waren zo... want het begon eigenlijk best wel uh, uh, slecht voor Nederland... maar het kwam uiteindelijk hartstikke goed... met het aantal medailles. En, en, nou ja, iedereen was van ja zo, ik like... vind dat we niet moeten overdrijven... over, het, over, dat, over dat, maar dat, dat medailles tellen en zo. Weet je? Het gaat om de momenten. Ik, ik, die die uh, Kroonwit-Jojo op mm. de 100 meter. Dat, dat soort momenten. Vos, daar ga, vos ja, precies. Marjoen, die die een wedstrijd wint waar ze, waar ze als favoriet begint. En dat is in het wierrij natuurlijk ontzettend moeilijk. Ja. Nou, dat soort momenten, daar, daar gaat het om. En dat... Dat, dat, ja, dat geeft ook een land uh, even een gevoel van samenhorigheid. Dat vind ik er ook wel heel mooi ja. aan. Um, de economie, da daar ging het heel veel over dit, uh, dit jaar. En natuurlijk met name het vertrouwen. Want economie heeft met vertrouwen te maken. En we hebben geen vertrouwen. Het consumentenvertrouwen daalt. Uh, ja. ja, alles is vertrouwen. De, de banken vertrouwen, het bedrijfsleven niet meer. Uh, de, de consumenten vertrouwen. vertrouwen de, nou ja, het, het gaat inderdaad om vertrouwen. Wij, wij moeten op de een of andere manier moet dat worden hersteld. En dat begint bij een, bij een overheid die weer betrouwbaar is. En die, die natuurlijk ook de afgelopen tijd... Daar, daar wel steekjes heeft laten vallen. Die mensen toch uh, heeft teleurgesteld. En ja, als dat... Het, het moet ergens beginnen. Het, het, het, het laatste SCP-rapport... blijkt uit dat... Uh, dat voor Nederlands de grootste zorg is... Het, uh, het, uh, het vertrouwen in elkaar. Dus het gaat over... het, gaat, uh, de zorg, uh, de, de, het gedrag ten opzichte van elkaar... Mm -hmm. dat heeft ook met vertrouwen te maken. Dus als je dat... Ik zou ook zeggen, van dat, dat, dat begint bij jezelf. Dus uh, daar, daar, daar ligt een taak voor, ieder ja. van ons eigenlijk. Ja, want daar hebben we natuurlijk ook voorbeelden van gehad ook de afgelopen jaren. Recentelijk nog met de grensrechter. Uh, natuurlijk, er zijn meer voorbeelden geweest de afgelopen jaren. Dat, dat, dat, dat met die omgang met elkaar, dat onderling respect... wat een vreselijk woord is, want uh, te veel uh, verkeerd gebruik misschien wel... Ja. Um, maar gaat dat veranderen? Nou weet je, ik, ik vind Nederland een ongelooflijk beschaafd land. Ik, ik hoor vaak mensen klagen over... je wordt in winkels onbeschoft behandeld, je wordt op terrassen... Om... ik maak dat nooit mee. Ik wil bij deze alle winkel, winkelmeisjes die ik het afgelopen jaar geweest ben... die mij ontzettend vriendelijk hebben behandeld. Bedanken, want uh, het, het, het, het is... Ik heb in Engeland gewoond. Als je nou echt eens een keer onbeschoft wilt worden behandeld... Ja, dan moet je daar eens naar de Maar misschien gaan. is het wie goed doet, wie goed ontmoet. Nou, dat weet ik niet. Ik, ik vind dat het, ja, maar kijk, maar als jij daar zit, ook niet chagrijnig te doen... en gewoon een beetje een vrolijk praatje maakt met zo'n serveerst of zo... dan krijg, ja, je, krijg je ook een glimlach okay, terug. Dan, dat, is ook, dat, dat is misschien wel zo. Maar ik denk ook dat het in Nederland... Dat we in, als je kijkt wat voor land we zijn, overvol. We zijn een stadstaat van 17 miljoen mensen inmiddels... dat we hier over het algemeen op een, op een, op een beschaafde manier met elkaar omgaan. Ik krijg ook wel eens een opgestoken vinger in, op, de, op, de, op de snelweg. Ja, dan denk ik, oké, okay. ja, daar maak ik niet, niet zo druk om. Ja. Maar het, het, over het algemeen vind ik het meevallen. En dan zijn incidenten, als met zo'n zo ja hoe, hoe erg dat ook is. Er worden elke elk week geloof ik 30.000 voetbalwedstrijden gespeeld. Dus dan valt het allemaal nog wel mee wat daar gebeurt. Ja, dat, dat komt dan wel heel erg naar ja, voren. Ja, natuurlijk komt we, we, we naar voren, hebben ja. dat wel. eens was pesten was een thema, hè, met die twee zelfmoorden. Ja, ja dat, dat, dat, maar het, dat heeft ook te maken met de manier waarop media daarmee omgaan. Ik, pesten is van alle tijden. Ik denk dat. De... Eva die pestte adem het paradijs al uit. Ja. Dat, dat, dat, dat is iets van, van, van wat er in mijn jeugd werd gepest... in jouw jeugd werd gepest. Dat is iets wat, altijd, wat er altijd geweest is. Ik denk zelfs, hoewel ik dat niet kan bewijzen met cijfers... maar gezien ons onderwijs, wat daar veel aandacht aan besteedt... Wij, wij, wij voeden kinderen in het Nederlands onderwijs... Hè, wat veel kritiek krijgt, maar we voeden ze echt sociaal op ze komen ze leren voor zichzelf op te mm -hmm. komen. ze zijn ook ze worden ook, er wordt hun hun hun ze worden van, bewust van gemaakt dat je uh, goed met anderen moet omgaan. nou, ik denk dat dat, uh, dat dat effect heeft gehad. als ik naar mijn eigen dochter kijk, heel sociaal meisje en en de, de manier waarop ze met anderen omgaat ook. dus ik, ik ik natuurlijk, het is erg dat het gebeurt en ja. dat het dat iemand voor de trein springt omdat hij gepest wordt, is een ramp. Mm -hmm. Maar het, het, uh, uh, het is van alle tijden en of je dit soort incidenten kunt voorkomen... ik vraag hem af, ik denk ja. het niet. Want dat is eigenlijk heel gek. We hebben, ja, dit zijn dan die voorbeelden en dan is er zo'n actie van serious request... en dan halen we met z'n allen meer dan 12 miljoen euro op. Ja. Uh, en, en dan is ineens heel Nederland staat weer schouder en schouder. Nou ja, maar als je uit internationaal onderzoek kijkt naar het aantal vrijwilligers bijvoorbeeld... Dat is in Nederland hoger dan waar ook. Hè. Je hebt hier bepaald, dat is, wordt per gemeente wordt dat gemeten. Je hebt gemeentes, daar zit het boven de 25% van de mensen... die iets doen, op de een of andere manier, voor verenigingen... Voor in de zorg, mm -hmm. vrijwillig werk... Dat is nergens ter wereld zo hoog als bij ons. Dat is echt waar. Dat, dat wordt toch een beetje weinig benadrukt. Er zijn landen waar... Ze, want het heeft met sociale cohesie te maken, dat soort dingen. Mm -hmm. Dus uh, er zijn landen waar het waar, waar jaloers wordt gekeken naar Nederland... omdat om wij dat nog steeds hebben. Er zijn nergens zoveel verenigingen. Er zijn nergens zoveel koren. En het wordt niet minder. Het wordt meer. Ja. Dus eigenlijk zijn we terug bij het begin van dit gesprek... Uh, dat we best eens een keer daar ook bij na mogen denken. Dat, we helemaal niet, dat het helemaal niet zo'n verkeerd land is. Er is, is. Uh, in november een onderzoek gedaan door De Economist. Uh, waar, welk land kun je nou in 2013 het beste worden geboren? Daar stond Zwitserland op één. Nou, ik weet niet of je daar geboren zou willen worden. Maar uh, <lacht> Nederland stond op acht. En dan kun je wel klagen van... Uh, goh, acht, hè, dat is teleurstellend. <lacht> Weer geen medaille. <lacht> maar het is toch wel bij de top tien van de wereld. Ja. En dan wordt er gekeken naar de verwachtingen... voor. Niet alleen geld, maar ook geluk. Daar kun je je kind het beste voor laten worden. Dan zitten we gewoon bij de top 10 van de wereld. Ja. Goed, nou, een mooie aftrap voor de discussie. Jij neemt even een kopje thee en dan gaan wij even naar de luisteraars... en dan komen we zo meteen terug om de reacties even door te nemen. Ruim bijna 800 mensen gestemd, tussen op de site. 35% is het eens met de stelling, 65% oneens. 2012 was een goed jaar. Stand.nl, goedemiddag. Uh, Goedemiddag met René, het is namelijk zo. Uh, ik weet niet waar de man vandaan komt, maar ik had een paar vraagjes aan hem. Ten eerste, we hebben een Nationale Voedselbank. Daar komen steeds meer mensen aan, uh, aan bod. Ja. Ja. We zijn een spelletje spelen met de grote graaipot. Ja, uh, dat houdt ook op een gegeven moment uh, geen stand. Dan hebben wij nog op een gegeven moment een Europa wat gelijk getrokken moet worden. Waarbij de ene het de brood pakt van een ander. Want uh, ja, als het geld op gaat, dan ga je verder reizen. Uh, mijn baan is namelijk afgepakt door mensen uit Oostblok, die komen hier gewoon voor een uh, klein prijsje. Vroeger werkte ze gewoon hier in Nederland, dat doen ze niet meer. Hmm. Er zijn bedrijven in het buitenland die die, die die posten op. Er zijn Nederlanders en uh, de west europese maatschappij zet daar posten op. De bank gaat daar zitten, iedereen heeft daar een huisje. Hier heeft, hier heeft iedereen een huisje uh, met een hypotheekje erop, Als je ja. via de bank. Ja, ja. Kortom, ja. Uh, jij zegt het is, het is helemaal niet zo'n positief jaar. Nee, helemaal niet nee. weet niet waar die vent vandaan komt. <laughs> maar uh, in Dallas hebben ze 5000 werknemers. Nee, ze die uh, ja. energiemaatschappijen. Maar er ja. zijn maar 500 Nederlanders. De rest in het eigen personeel mee. Ja. Maar ja, goed. Dat lichter... zijn allemaal feiten. Oké, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, Dag, Steven van Rossen uit Leiden. Ik ben me graag beperken tot de wielersport. En ik denk dat het voor de wielersport, jullie hebben al even aangetipt, de, de doping gebeuren. Ik denk dat het een goed jaar is geweest. Dus we hebben binnen de met de opening van die. Uh, in de beerput. En Ik denk dat het voor die, die sport de enige mogelijkheid is om op lange termijn te overleven. Uh, ik zou een hele andere mentaliteit moeten gaan waaien. Ja. Op een gegeven moment je op een met de grote organisatoren, de grote sponsoren binnen boord houden. Want anders is het gewoon, uiteindelijk gewoon een eindeoefening. Dus ja. Ik denk dat het voor de wintersport niet meer jaren en wat ik dat zeg met betrekking tot de andere sporten. Het zou allemaal best wel kloppen, maar dat maakt het probleem natuurlijk... met betrekking tot de wielen de nee, ruimte nee. niet meer op. Oké, okay, de, de, de, de lijn is niet al te best, dus ik, ik ga het hier... Maar het is duidelijk, hij zegt het is eigenlijk een goed jaar... omdat de wielersport nu eindelijk tot het besef is gekomen... dat dit zo niet langer verder kan. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag Jurgen met Ferdinand Hossenbux. Hey Ferdinand, hallo. Hallo, ik ben het uh, niet eens met je stelling Jurgen. Kijk binnen Nederland, die crisis die heel veel gezinnen heeft getroffen, heel veel mensen heeft getroffen. De val van weer een kabinet, de zoveelste, dat is niet goed voor het land. En de vraag is, hoe lang zitten deze gasten er? En kijk je buiten de grenzen, het gedoe rond Griekenland, dat gaat nog erger worden in 2013. En Jurgen, een president die zijn eigen mensen afslacht en de wereld maar kijkt en blijft kijken. Mm. En niets gebeurt er, het gaat nog erger worden. Syrië, bedoel je nu? Ja, ja. Dat, dat bedoel ik, want ja. niemand doet er toch wat aan. Iedereen kijkt toe, de wereld kijkt toe. En het zal mm. in 2013 nog erger worden. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw Eckel. Wat een negativiteit, hoor ik toch. We wonen in zo'n mooi land. Laten we me nou met deze regering eens goed samenwerken en zien dat we alles weer op de rails krijgen. We hebben het allemaal goed. Hij ah, ziet wat er gekocht wordt. Ze lopen met tassen vol door de stad heen. En er zijn maar mensen op de radio die maar zeggen, die heeft het slecht, die heeft het slecht. Als ik om me heen kijk, nou gaat het nog vrij goed. En laten we nou gauw zorgen dat ons land weer normaal wordt en dat we weer met z'n allen blij kunnen ja. zijn. U, u bent het met... niet al dat negatieve. Nee, u bent het met Bert Wagendorp eens, kortom. Ja, ik nou, wel hoor. Okay. Ik vond net het programma van Koen... Van dus ik wist, ik wist niet meer... waarof hij was. Maar ik vond dat een prachtig gesprek met ja, hem. Vanmorgen. Ja, dat is mooi hè. Ja, die doet ja, ook nuttig werk. Uh, nou, dank u wel mevrouw Ik en, en de beste wensen vast... Hè, voor het nieuwe jaar. .nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Annemie jongens. Uh, ik kan over afgelopen jaar... Uh, kan ik alleen maar zeggen dat ik me schaam. Ik schaam mij voor al die Nederlanders die niet bereid zijn om te delen. En in, ik lees uh, de, de bijdrage van uh, uw gast uh, in de Volkskrant... en ik vind dat hij op een aantal punten groot gelijk heeft. Maar er is één ding wat mij wel van het hart moet. Er zijn erg veel Nederlanders die buiten gesloten worden. En ik vind dat GroenLinks dit jaar een erg leuk voorstel heeft gedaan... Uh, om de beschikbare arbeid te verdelen... en een beetje tegemoet te komen aan de droom die Joke Smit ooit had... Mm -hmm. Uh, vijf uur werkdag man en vrouw samen de zorgtaken delen. Dan heb je ook geen kinderopvangcentra nodig. En dan kun je het met een beetje organiseren. Dan kun je het zelf redden. Dan heb je allebei het genoegen dat je samen je kinderen kunt opvoeden. En want onze kinderen vinden zichzelf de gelukkigste van de wereld. En ze zijn ook bereid om te delen. Dat hebben we gezien in NCD. Ja. Dus wij kunnen een heleboel meer delen. Niet alleen binnen het eigen land, maar ook internationaal. En ik vind dat wij die jarenlang al die goedkope vakantielanden hebben opgezocht. En ook gezien hebben dat... Niet die welvaart en welzijn is wat wij hebben, dat we daar best een beetje mee kunnen delen. En dan ja. moeten we ze misschien wat bijscholen. Dat gaan we ook doen. Ja. Ja. Oké, okay. u bent ook positief. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt meneer Van Rest uit Den Helder. Uh, ik spreek niet uit uh, partij <laughs> of uh, religiebelang, maar gewoon uit levenservaring. Meneer, Eind... meneer Van Rest, u hoeft dit er niet meer bij te zeggen, want u weten we intussen. Oh, goed. Want okay. uw bijdragen zijn altijd zeer waardevol, dus kom maar op gewoon. Nou, ik vind het. het uiterste beste jaar dat we hebben dit afgelopen jaar. We hebben twee partijen die totaal tegenstrijders zijn, die stemmen verliezen, dus die moeten gaan harmoniseren. Daar moet iets uitkomen waar ze samen iets mee bereiken. Eh, dan eindelijk eh, dat altijd maar meer, meer, meer, meer eh, in alles, dat verandert nu. Uh, dan, men klaagt over de, uh, uh, de zorgverzekeringen. Ik heb het uitgerekend, ik ben 0,8 cent meer aan premie per dag kwijt. Mm -hmm. Moeten we daarover klagen? En dan snap ik niet de lobby. Welke lobby, weet ik niet. Maar zeggen de consumenten, die vertrouwen de regering niet. Ik denk dat alleen de consumenten de regering vertrouwen op dit moment... Want ze doen precies wat de regering wil, bezuinigen, minder uitgeven, minder in je zak houden, sparen voor als we naar minder gaan. Ja. En dat predikt de regering of die stelt ja. dat voor. En dat vertrouwen, dat doen we. Ja. Dus wie zegt dat is wantrouwen, ik vind dat dat de consument de regering vertrouwt. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Met Hans Eindhoven. Hans. Nou, ik heb een prima jaar gehad, zelfs met veel overwerken. dus ja, wat willen mensen nog, nog meer? Lekker 130 over die snelwegen. Nou, dat ga ik ook niet beginnen, want dat kost alleen maar geld. <laughs> ja. Oké, okay. maar jij zegt eigenlijk een prima jaar, 2012. Ja, wij zitten in de verpakkingsindustrie en uh, als je pas daar allemaal nog uh, weggaat, en, en wat er nog gegeten wordt, nou, dan denk ik, het gaat er slecht nog niet. Nou, nou oké, okay, houden we zo. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, uh, we hebben alleen maar positieve dingen. Wat moeten we nou allemaal negatief doen? En ik denk, wat uh, straks even de, de, de opmerking geplaatst over het pesten en uh, media... Ik denk dat die meneer daar gelijk in heeft. Als we daar eens niet zoveel aandacht aan besteden... Ik weet, pesten is niet nodig en dat mag niet. Maar... Als daar minder aandacht aan gegeven wordt... dan heb je sowieso al minder negativiteit. Ja, ja oké. Okay. Uh, dank u wel. We doen nog eentje. Stam.nl, goedemiddag. Uh, o, dat is een valse bingo. Hallo, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, ben ik in de uitzending? Ja, even kort nog. Ja, ik wou zeggen dat het is een dramatische jaar is geweest. Wij zijn naar Polen en Oekraïne afgereisd om Europees kampioen te worden. Wij zijn naar huis gegaan met nul punten. En dus op grond daarvan vind ik het een schandalige jaar. Ik heb er nu nog steeds last van. Ja. Ik heb een slapeloosheid, ik heb concentratieproblemen. Maar, maar ik, kan ik... Uit de, ik kan u uit de droom helpen, want wij worden gewoon in Brazilië wereldkampioen. Oké. Okay. Hartstikke bedankt. Dag. Dag. Nou, uh, dat, hartelijk dank iedereen natuurlijk voor het bellen dit hele jaar weer. We gaan er in het nieuwe jaar gewoon mee door. Uh, de laatste stelling, dus 2012, was een goed jaar. Bert Wagendorp is de gast, de uh, columnist van de Volkshand. Uh, Bert, ja, nou ja, uh, eigenlijk best wel veel positieve ja, mensen. Ja, heel veel positieve uh, reacties. Dat uh, viel mij ook op. En ik snap ook die eerste meer die belde over uh, de voedselbanken en, en, en graaien en zo. Ja, dat is allemaal waar. Je kunt ook zeggen, voedselbanken is op zich een, een, een sociaal uh, initiatief van burgers. Maar hij, om en om en andere, andere burgers te dat, helpen. Maar dat daar wel steeds meer mensen naartoe gaan ook. Uh, ja, dat is, dat, is een te dat is een teken dat, dat het natuurlijk dat het economisch minder gaat. Dat is, dat is absoluut een feit. Je kunt het ook zeggen van nou, het is goed dat mensen dat organiseren, dat mensen andere, andere mensen helpen. En we leven ook niet in een ideale wereld. Hè. Dat, dat, dat moeten we niet uh, denken. Maar over het algemeen vind ik dat we gewoon in een, in een, wel in een, een hele goeie wereldleven in, ja. in Nederland. Want die meneer die over Syrië begon, uiteraard, ik bedoel, dat we ja. hadden het over Nederland. Zeker. Uh, nou ja, goed, en Europa, dat zal een, een belangrijk thema blijven. En of Griekenland uh, nog wel geholpen moet worden of niet. Dat, dat, ja, mensen kijken daar toch heel eendimensionaal naar. Van, ja, wij storten daar nu een hele hoop geld in. Ja, maar ja, het punt daarmee is gewoon... Uh, dat, dat heb je het over de economische voorspellingen. En, en wat moet je daarmee? Ik heb ze van de afgelopen drie, vier jaar even bekeken voor vandaag. Ze, ze, ze klopten in geen enkel jaar. De vooruitzichten zijn altijd... Meestal loopt het beter af dan de vooruitzichten. Ook zelfs voor 2012. Nu heb je weer de voorspellingen van 0,5 uh, uh, krimp. 6 uh, werkloosheid. We weten het niet. We nee. weten ook niet hoe het met Europa zal gaan. Want we hebben dat niet in de hand. Of Merkel wordt herkozen, ja of nee. Dat is belangrijker ja. dan wat... Wij aan economische ja. maatregelen nemen, denk ik. Gaat allemaal gebeuren inderdaad in 2013. Uh, dank dat je hier was Bert Wagendorp, uh, columnist voor De Volkshand en uh, een goede jaarwisseling. Hetzelfde. Uh, uh, dank je wel. Uh, 2012 was een goed jaar, u kunt helemaal nog blijven reageren op onze site. Uh, ruim 800 mensen hebben dat gedaan. 35% eens, 65% oneens. Thijs. We hebben twee uh, apparaten in de studio staan, een ouderwetse uh, pick-up. Waar je langspeelplaten op kan... Moesten Ik... echt zoeken naar het woord. Hoe heet het ook weer? Pick-up is volgens mij een goede spelen. Plaatsspeler. mag ook. En een 3D-printer. Oh. En daar gaan wij het komende uur een champagneglas mee printen. Dat kan echt. <laughs> ja. Hij staat al aan. En wat gaat er op die, wat gaat er op die langspeelplaten spelen? Uh, de Dave Van Raven van de Kik is bij ons. Die oh. gaat het plaatje draaien oh, uit ja, de jaren zestig. Vandaar ja. dat het wat oud is allemaal. Adam Cohen is er ook. Dit is een hoogleraar die zegt dat EPO helemaal niet werkt. Nou ja, dat is ook een mening inderdaad. Heel goed. We gaan het allemaal horen, zo meteen na twee in Dit is de Dag. Hier sluiten we af wat betreft de NCRV op Radio 1. Ik wens u een hele goede jaarwisseling en tot in 2013, want dan gaan we gewoon door. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Oud en nieuw op Radio 1. Morgenavond vanaf 8 uur.